Kleine zeemeermin Heel, heel lang geleden stond er op de bodem van een diepe blauwe zee een prachtig paleis. In dat paleis woonde de koning van de zee, een zeemeerman. De koning had zes dochters, zes heel mooie zeemeerminnetjes. De vrouw van de koning was gestorven en daarom zorgde de moeder van de zeekoning voor de kleine zeeprinsesjes. Het paleis lag midden in een prachtige tuin waar de mooiste planten en bomen groeiden. Daartussen zwommen wonderlijk gekleurde vissen en andere zeedieren. Alle zeeprinsesjes hadden in die tuin een eigen tuintje. Daarin hadden ze allerlei bloemen geplant. En tussen de bloemen hadden ze paadjes gemaakt van schelpen en kleurige steentjes. Het jongste zeeprinsesje had haar tuintje rond gemaakt. Zo rond als de zon waarover haar grootmoeder vaak verhaaltjes vertelde. En midden in haar tuintje had ze een beeld van een knappe jonge man gezet. Dat beeld had ze eens gevonden in een schip dat gezonken was. Elke avond vertelde grootmoeder een verhaal aan haar kleindochters. De zeeprinsesjes vonden de verhalen die over de wereld boven de zee gingen het mooist. En als grootmoeder zo'n verhaal had verteld, zei ze altijd... Eens zullen jullie de zon en alle andere dingen uit de verhalen zelf kunnen zien... Want als jullie vijftien jaar zijn, mogen jullie naar boven. Het jongste zeeprinsesje was pas negen jaar. Maar haar oudste zusje was al veertien. Dus zij hoefde niet meer zo lang te wachten. Nog maar een maand, want dan werd ze vijftien jaar. Eindelijk brak die dag aan. Smorgens vroeg steeg het oudste zeeprinsesje omhoog naar de oppervlakte van de zee. Ze mocht de hele dag wegblijven. Het jongste zeeprinsesje moest de hele dag aan haar zusje denken. En toen ze s'avonds terugkwam, vroeg het jongste prinsesje haar wel honderd vragen. Het oudste zeeprinsesje vertelde haar zusjes over de wereld boven water. En toen het donker werd, ging de zon slapen en werd de maan wakker. Die scheen over de zee en over een grote stad. In die stad brandden wel honderdduizend lichtjes. Dat vond ik het mooiste van alles wat ik gezien heb. Het jaar erop werd de tweede zeeprinsesje vijftien jaar. Toen ze s'avonds terugkwam van haar tocht naar de oppervlakte van de zee, vroeg het jongste zeeprinsesje. Vond jij de maan ook het mooiste van alles? Ik heb de maan niet gezien, zei het tweede zusje. Het is nu zomer en dan wordt het pas heel laat donker. Ik heb wel de zon gezien en kleine kinderen die in het water zwommen. Ik heb met hen gespeeld en dat vond ik het leukst van alles. Het jaar daarna werd de derde zeeprinsesje vijftien jaar. Vond jij de kleine kinderen ook het leukst van alles? Vroeg het jongste zeeprinsesje. Ik heb geen kinderen gezien, zei het derde zusje. Het is nu herfst en dan is het water veel te koud voor kleine kinderen. Ik heb naar de zwanen gekeken. Die vlogen over de zee naar een warm land in het zuiden. Daar wonen de zwanen in de winter. Ik vond de zwanen het mooist van alles wat ik heb gezien. Het volgende jaar werd het vierde zeeprinsesje vijftien jaar. Ze kwam al voor het avondeten terug. Vond jij het niet leuk in de wereld boven water? Vroeg haar jongste zusje. Oh, ik vond het heel leuk, antwoordde het vierde zusje. Maar ik heb de hele dag met de dolfijnen gespeeld. We hebben om het hardst gezwommen en gedoken en kopje geduikeld. Toen de zon onderging, was ik zo moe dat ik bang was dat ik in slaap zou vallen. En als ik niet op tijd wakker zou worden en te laat was teruggekomen, waren jullie vast heel ongerust geweest. Wat vond jij het leukst in de wereld boven water? vroeg haar jongste zusje. Ik vond de dolfijnen het leukst en de ondergaande zon vond ik het mooist, vertelde het vierde zusje. Toen het vijfde zeeprinsesje het jaar daarop vijftien werd, was het midden in de winter. Ze zwom helemaal naar het noorden, waar het zo koud is dat er grote ijsschotsen op de zee drijven. Ze klom op een ijsschots en keek naar de grote donkere sneeuwwolken die in de lucht dreven. En het mooist vond ik de ijsbergen, vertelde ze toen ze terugkwam. Het lijken net grote diamanten. En het akeligst vond ik het onweer. Het volgende jaar, in de herfst, zou het jongste zeeprinsesje 15 jaar worden. Wat verlangde ze naar haar verjaardag en wat duurde het toch lang. De winter ging voorbij en toen de lente en toen de zomer. Eindelijk werd het herfst en brak de dag aan waarop ze vijftien jaar werd. Grootmoeder kamde de prachtige goudblonde lange haren van haar jongste kleindochter en vlocht er een krans van witte bloemetjes in. Dag vader, dag grootmoeder, dag zusjes, riep het jongste zeeprinsesje, tot vanavond. En toen zwom ze omhoog naar de oppervlakte van de zee. Toen het zeeprinsesje met haar hoofd boven water kwam, ging de zon net op. Ze zag hoe het zonlicht op de golven schitterde. Ze vond het prachtig. Het kleine zeemeerminnetje zag de grote stad waarover haar oudste zusje had verteld. En kleine kinderen die warm aangekleed op het strand speelden. Ze zwom om het hardst met de dolfijnen en keek naar de zwanen die naar het zuiden vlogen. Het kleine zeeprinsesje zag een groot zeilschip. Ze zwom er naartoe. Van het schip klonk vrolijke dansmuziek. Ze keek door een klein rond raampje naar binnen. In de kajuit zag ze prachtig aangeklede mensen... die allemaal een buiging maakten voor een knappe jonge man. Hij leek op het beeld in haar tuintje. Hij is vast een prins, dacht het kleine zeemeerminnetje. Een prins zoals in de verhalen van grootmoeder. Want alle prinsen zijn knap. En ze had gelijk. De knappe jongen was een prins. Hij was die dag 16 jaar geworden. En daarom werd er op het schip een groot feest voor hem gehouden. Maar toen begon het te onweren. De bliksem sloeg in de mast van het schip. De mast brak af en het schip sloeg om. Het zeeprinsesje wist dat de prins in gevaar was. Haar grootmoeder had haar verteld dat mensen niet in zee kunnen leven... Ze zag hoe hij wild met zijn armen om zich heen sloeg. Ze zwom snel naar hem toe. Toen ze vlak bij hem was, verdween hij onder water. Ze dook, pakte hem vast en tilde zijn hoofd boven water. Het kleine zeeprinsesje begon in de richting van het strand te zwemmen. Toen ze daar aankwam, kwam de zon op. Ze legde de prins op het strand. Hij was nog steeds bewusteloos. Het kleine zeemeerminnetje streek over zijn haren. Vlug dook ze terug in de zee. Een meisje liep naar de prins toe. Hij deed zijn ogen open en lachte naar haar. Het meisje rende weg om hulp te halen. Het kleine zeeprinsesje zwom bedroefd terug naar het paleis onder water. Haar vader en grootmoeder en zusjes waren heel ongerust. Ze vertelden wat er was gebeurd. Haar oudste zusje wist waar het paleis van de prins was. En de volgende dag zwommen de vijf zusjes er samen naartoe. Ze zagen de prins die in de paleistuin wandelde. Daarna ging het kleine zeemeerminnetje elke dag naar het paleis van de prins om naar hem te kijken. Ze ging steeds meer van hem houden, maar daardoor werd ze ook steeds bedroefder. Want ze begreep dat ze de prins nooit meer zou ontmoeten. Want hij kon niet in de zee leven en zij niet op het land, want ze had geen benen. Op een dag hoorde het zeeprinsesje haar vader en grootmoeder over de zeeheks praten. De zeeheks kon iedere wens vervullen, maar ze was een heel akelig heks. En als ze een wens vervulde, wilde ze daar iets voor terug hebben. Op een avond zwom het zeeprinsesje weer heel bedroefd terug naar het paleis van haar vader. Ze had de hele dag naar de prins gekeken. Onderweg kwam ze langs het huis van de zeeheks. Ze zwom naar de voordeur en klopte aan. De zeeheks deed open. Dag mooi prinsesje, zei ze met haar krassende stem, ik weet waarvoor je gekomen bent. De zeeheks zag er heel eng uit en het kleine zeemeerminnetje was het liefst weer hard weggezwommen. Maar toen zei de zeeheks, je houdt van de prins op het land en nu wil je benen hebben zodat je ook op het land kunt wonen. Ik kan je een toverdrankje geven. Als je dat opdringt, zal je staart in twee benen veranderen, maar dat doet wel heel erg pijn. En je kunt dan wel lopen, maar bij elke stap die je doet, zal het zijn alsof je over scherpe steentjes loopt. Dat geeft niet, zei het zeeprinsesje Dapper. Wilt u mij dat drankje geven? Je kunt dat drankje krijgen, maar ik moet je nog iets vertellen. Als je eenmaal mens bent, kun je nooit meer een zeemeermin worden. En misschien hoop je dat de prins met jou zal trouwen. Maar als dat niet gebeurt, als hij met een ander trouwt... zul je de ochtend na zijn huwelijk, als de zon opkomt... sterven en veranderen in schuim op het water. Dat geeft ook niet, zei het zeeprinsesje. Wilt u me nu het drankje geven? Er is nog iets, zei de zeeheks. In ruil voor de toverdrank wil ik je stem hebben... Als je het drankje opdrinkt, zul je je stem verliezen. Je zult nooit meer kunnen praten. U mag mijn stem hebben, zei het zeeprinsesje. De zeeheks gaf haar een flesje. Het kleine zeemeerminnetje zwom naar het paleis van haar vader. De volgende dag steeg het zeeprinsesje al heel vroeg omhoog. Ze zwom naar het paleis van de prins. Ze liet zich door de golven op het strand tillen. Ze opende het flesje... En dronk. De zeeheks had niet gelogen. Ze voelde een heel erge pijn. Het leek wel of haar staart met een scherp mes door midden werd gesneden. Het deed zo'n pijn dat ze flauw viel. De prins maakte elke ochtend een wandeling door de tuin. Soms liep hij het hele tuinpad af naar het strand. En dat deed hij ook die ochtend. Opeens zag hij op het strand het zeeprinsesje liggen. Hij knielde bij haar neer en streek zachtjes over haar gezicht. Langzaam deed het zeeprinsesje haar ogen open. Ze zag de prins en keek toen vlug naar omlaag. Haar staart was verdwenen. In plaats daarvan had ze twee benen. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? vroeg de prins. Het zeeprinsesje wilde hem antwoord geven, maar toen ze haar mond deed, kwam er geen geluid uit. Ze kon niet meer praten. De prins pakte haar hand en trok haar overeind. Hij nam haar met zich mee naar zijn paleis. Bij elke stap die ze deed, was het alsof ze over scherpe steentjes liep. Het zeeprinsesje mocht in het paleis van de prins wonen. Ze kreeg heel mooie kleren en de volgende dag gaf de prins voor haar een groot feest. Het kleine zeeprinsesje danste de hele avond met de prins. Ze was zo gelukkig dat ze de pijn in haar voeten niet voelde. Na het feest wandelde ze samen met de prins door de tuin naar het strand. Ze trok haar schoenen uit en liet haar voeten in het water bungelen. Zodra haar voeten het water raakten, deden ze geen pijn meer. De prins legde zijn arm om haar heen. Ik ben heel blij dat ik je gevonden heb, zei hij. Ik heb altijd al een zusje willen hebben. En je lijkt een beetje op het meisje dat op een keer mijn leven heeft gered. Ik was bijna verdronken. Maar de golven hebben me op het strand gespoeld. En toen heeft ze me gevonden. Ik kan dat meisje niet vergeten. Die avond huilde het kleine zeeprinsesje zich in slaap. Want nu ze niet meer kon praten, kon ze de prins niet vertellen dat zij het was die zijn leven had gered. Er ging een jaar voorbij. Op een dag, zei de prins, vandaag varen we met mijn schip naar het buurland. Ik moet met de dochter van de koning van dat land trouwen en ik ben heel verdrietig. Ik wil liever trouwen met het meisje dat mijn leven heeft gered. Een week later kwam het zeilschip in het andere land aan. De koning van het land en zijn dochter kwamen aan boord. Maar dat is het meisje dat mijn leven heeft gered, riep de prins toen hij de prinses zag. De volgende dag werd de bruiloft gevierd. Het kleine zeeprinsesje zat op het dek te huilen. Opeens hoorde ze haar naam roepen. Ze keek omlaag en zag haar zusjes. Haar oudste zusje reikte haar een mes aan. We zijn naar de zeeheks gegaan, zei haar oudste zusje. We hebben haar beloofd dat ze onze haren mag afknippen als zij ervoor zorgt dat jij morgen niet zult sterven en niet in schuim op het water zult veranderen. Toen heeft ze ons dit mes gegeven. Dat moet je morgenochtend vroeg, voordat de zon opkomt, in het hart van de prins steken. Dan zul jij niet sterven en zul je weer een zeemeermin worden. We komen morgenochtend terug om je te halen. Het kleine zeeprinsesje pakte het mes aan en verstopte het in de plooien van haar jurk. Even later kwam de prins aan dek. Kom, lief zusje, zei hij. Ik ga zo trouwen met mijn mooie prinses en jij moet haar bruidsmeisje zijn. Het kleine zeeprinsesje probeerde de hele dag niet te laten merken hoe verdrietig ze was. Zelfs niet als ze naar de prins en zijn bruid keek. De prins was heel gelukkig. En de prinses kwam naar haar toe en vroeg, Ik weet hoeveel de prins van jou houdt, en ik denk dat ik ook veel van je zal gaan houden. Wil je ook mijn zusje zijn? Het zeeprinsesje wist niet wat ze moest doen. Ze vond de bruid van haar prins ook heel mooi en lief. Als ze het mes in het hart van de prins zou steken, zou hij zeker sterven, en dan zou de mooie prinses heel ongelukkig zijn. En zij zelf zou wel blijven leven en weer een zeemeermin worden, maar ze zou de prins dan nooit meer zien. En haar zusjes zouden hun mooie lange haren aan de zeeheks moeten geven. En dat zou haar ook heel verdrietig maken. S'avonds werd er in het paleis van de koning van het buurland een groot bal gegeven. Het kleine zeeprinsesje danste en danste en voelde de pijn in haar voetjes niet. Want de pijn die ze in haar hart voelde was veel erger. Als ze de prins niet zou doden voordat de zon opging... Zou ze sterven en veranderen in schuim op het water? Na het bal gingen de prins en zijn bruid en zijn hofhouding terug naar het schip. Ze zouden de volgende dag vertrekken zodra de zon opkwam. Het kleine zeeprinsesje zat de hele nacht op het dek. Vlak voordat de zon opkwam hoorden ze haar naam roepen. Haar zusjes zwommen rond de boot. De zon komt zo op! riepen ze. Pak het mes... en steek het in het hart van de prins. Wij zullen op je wachten. Het kleine zeeprinsesje... liep naar de kajuit van de prins. Ze maakte zachtjes de deur open... en liep naar het bed. Ze keek naar de prins en zijn bruid... die in elkaars armen lagen te slapen. Ze zagen er mooi... en gelukkig uit. Het kleine zeeprinsesje... streelde de haren van de prinses... boog zich voorover en gaf de prins een kus op zijn voorhoofd. Ze haalde het mes uit de plooien van haar jurk en... draaide zich om, gooide het mes weg en rende de kajuit uit. Ze sprong overboord en zonde haar zusjes. Ze gaf hun een kus en de andere zeemeerminnetjes begrepen... dat ze de prins niet had gedood. Toen kwam de zon op. Het zeeprinsesje voelde hoe ze langzaam in schuim veranderde. Eerst veranderden haar kleren in witte schuimvlokjes... En toen haar voetjes. Maar het deed helemaal geen pijn. Ze lachte naar haar zusjes. Het leek of ze wilde zeggen. Wees maar niet betrof. Ik ben gelukkig omdat mijn prins gelukkig is.